De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie... ...geschreven door Peter Reumer. Vandaag. Nou, het troef en ik heb twintig roem. Die twintig heb ik ook. En ze zijn voor mij, want ik heb ze van het aas. Jij ja, hebt ze altijd van het aas. Maar zien? Ja, graag. Dan zijn ze voor jou. Zeg, je speelt toch niet vals, hè, ouwe? Dacht, hè? Nee, ik ga het even verkijken. Ja, verkijken. er maar uit. Ja, wacht nou, we gaan vandaag eerst even die kachel wat hoger zetten. het is nu om te vernikkelen. Daar gaat ie weer. Daar gaat ie weer. Doe je nou eigenlijk? Zitten we te kort of zitten we te vernikkelen? Allebei. Ha ja, krijgt hè? Nou, ja. en zo. Je zou ze zo niet nieuwe kachel moeten kopen, voor nieuwe jas. Yes. Lekkerlul is ook een dorp. Waar haal ik het geld voor dan? Kijk om je heen, mijn stal is half leeg. Ze te laten tegenwoordig een fiets liever buiten staan en daar zijn geldtje stalling bedalen. Natuurlijk, zonder geld zo'n stalling. Als je fiets wordt, wordt, je af, jet je er gewoon eentje terug. Binnenkort zal ik zelf fiets moeten jatten om mijn stalling weer vol te krijgen. Zeg, uh, krijg jij nou nooit eens een verdachtfiets hier aangeboden die je zou kunnen verkopen? Ja. Dan zou je, toch eens, uh, zou je toch wat extra kunnen verdienen? Ik begin daar liever niet aan. Hart, vroeger was je niet zo'n kieskeurig. Ja, vroeger is geweest dat we allemaal nou gaan kaarten. Verdien ik misschien nog iets aan jou? Vergeet het dan maar. Ik heb toevallig een werk van een kaart. Nou, schop troef. Jij komt uit. Mm -hmm. Schop hier. Eh, uh, even kijken. Die moet je pakken met je negen. Krijg toch, ik zeg. Oh, ik zit met de perroer. Hey, hello uh, Ik heb uh, nog dood kunnen wijzen. Nou, ik heb niks uitgemaakt met zo'n kaart. Wat ben jij daarvan net, pie. Goeie, Breis. Eh, uh, hoezo? Nou, je hebt je het koppertje gepakt. Oh, nou? ja, die koffer. Eh, <laughs> uh, nou, ja, nee. Kijk, ik, ik, ik moet even een paar dagjes weg. Ik duik hem. Ik duik hem, die heer. Ik pak niks bij mijn Nel. Nou. Zelf weten ben je je Nel kwijt. Een paar dagjes rust. Zoiets, uh, so ja. Het wordt meer een beetje te heet. Nou, hij heeft net de kachel opgeport. Nee, het wordt met de heet in Amsterdam. Weet nou, Ik vind het service koud eh, hier, schoppen Kom nou maar op met die Nel. Hij, ah, ja, zie je er wel. Dag Nel. Hallo, Nel ja, kwijt. Je... God, soms, <laughs> maar, dat komt omdat dat hij het wist. Ja, natuurlijk. Hij wist dat ik hem had. Ja, zeker. Zaak... jij je grote. je wafel, <laughs> je kon je wafel, van die ouwe. Hij wist dat ik die nee had.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 Die zou willen helpen zoals ik hem zo vaak heb geholpen. En een gabber, een kameraad, een Die ik boven die niet 500, maar duizend piek biedt voor deze dienst. Ja, is dat goed. Wat is er zo belangrijk aan die koop? niks. Ze mogen hem alleen niet bij me vinden. Anders zit ik in big trouble. Nou, kom op, Pijk. Doe het nou voor me. Ben je gek? Doe het niet voor hem. Doe het voor mij. En eh, voor die duizend piek. Maar hoe lang dan? Ja, een 500 nu. En 500 volgende week, woensdag, als ik hem weer op pik rijd. Oké. Okay. Ah, jij bent een gozer Pijk. Jij bent zo'n vriend. Uh, nou, uh, ik ben niet goed bij mijn hoofd. Maar ja, ik, ik kan de poen goed gebruiken. En geef hem aan niemand anders. Hou hem bij je tot de volgende week woensdag aan op, peik. Big trouble. Arrivederci. Hij mijn geld. Zit in het enveloppie. Volgende week zelfs de tijd zelfs de plaats. En zorg dat je er bent. Klaart, klaart, klaart, klaart. Die briefjes van vijftig. We zijn weer helemaal een heertje. Maar volgens mij zit er een rugje aan. Stinkt als een kilo limber een kaas. Maar dat kan op een toosje heel smakelijk wezen. Zullen, zullen, zullen we er eens even in kijken? In die koffer? Ja, gewoon even Nee, hey, hey, nee, ik zou het niet doen. Als ik niet weet wat er in zit, doe ik vraag geen oog dicht. Als je het wel nou weet, doe je nou weer een oog dicht. Dat risico neem ik dan maar. Of dan sluit je ogen voor goed. Wie? Big trouble. Ja. Ja, nee, nee. He? Nee, dan neem ik dat risico toch wel niet. Zitten. Nee. Kijk zeg, eh... Uh, <coughs> Zal Toos trouwens niet uh, zo leuk vinden, denk ik? Ik denk dat ik het Trees maar niet vertel. Hè? Nou ja, je zal maar gek zijn. Als ze nou thuis komt en ze vraagt wat er uh, al heeft plaatsgevonden... ...en ik vertel van haar in die koffer en die daar zo'n piet... Ja, je gaat er niet met je... die van mijn hart te gaan vertellen? Nee, natuurlijk nee, niet uit mezelf. Maar als ze het nou vraagt, dan kan ik het er niet op gaan liggen. Nee, nee. Nee. Nee. Nee. Huh? nee, weet je wat jij zou moeten gaan doen? Jij zou ons een flinke brul moeten gaan drinken. Ach, jongen, dat kan ik nog niet betalen. Oh, nee? Nou, kijk, hier... Alsjeblieft, de brief is een feit. Helemaal voor jou alleen. hè? Dat is mooi van je, jongen. Dat je deelt van je raakt, dat is mooi, zo zo niet? Zo heb ik jou opgevoed. Ja. En ik zeg, laat ik uh, peken. Ik zeg toch maar niks tegen Toos. Ach, vraag vraagt ze erom. Tuurlijk niet. Niet, uh, niet vanwege niet, uh, die, die vaatregel. Tuurlijk niet. Uh, maar vanwege Toos hij zelf. Als het hoort van die uh, Big trouble dinges. Uh, het is iets in de rode vlekken. Dank u, vader. Mooi van u. Ah, Kijk, dat is nou jouw vader. Wordt er nou nog een krantje bij? Zo. He, he. Thuis. Maandag nou, een gaat werken. En we hebben niks verdiend. trouwens niks. Nee. Nou, dat zal dan wel weer een dag hard zijn geweest. Wat heb je erbij, hè? Wat? Oh, dit? Ja, koffer. Of weet je het dan al? Wat? Vanwege die koffer. Wat weet jij van die koffer? koffer? Ik zie geen koffer. In je hand. Ik, ik heb hem gewoon uh, meegenomen voor de dacht. Uh, je, je, je kan niet weten dat ik... Ik kon, kon hem kopen voor praktisch nul centen. Geld toe, ik je. Thuis geld toe. Maar nou niet overdrijven, pa. Oh, dus je weet het niet? Ik weet van niets. We kregen een brief uit Canada van oma Cheryl. Heb ik een ome Sheryl in Canada? Nee, ik heb een oom Sheryl in Canada. Of eigenlijk, ik had een ome Sheryl. Hij is overleden. Ah. Heb je dat zelf geschreven? Dat is een knappe door je oom Sheryl. Tante Lena schreef, het zijn vrouw. Oh, je oom Sheryl dood. Ja, ja. Nou, weet hij dan? Ja, zeg, hij heeft zich teruggetrokken vanwege de emoties. Ach, oom Sheryl, ik herinner me helemaal geen ome Cheryl in jouw familie. Hij heette vroeger Karel toen je nog in Amsterdam woonde. Karel. de Karel, de broer van je vader. Maar die was toch fout in de oorlog? Eepa. Ja, en nou is die dood. God straf, meteen. Dat had hij er dus zo kapot van is. Tranen met tuiten. Nee. Ja, het is toch een gevoelige jongen, Pe. Wel, nee, het is gewoon een dwel. Net als die Karel. Jullie zijn er eindelijk. Oh, laat me weer dicht. Ja, we hadden het net over je drempel. Jullie hebben het zeker al gehoord van Theresa. En wie? Therese. Auto's? Zo noemde oom Charles vroeger altijd. Teresa. Ja, er is een oom van ons heen gegaan. En meer dan een oom, een goede vriend. Mooie vriend, helemaal in Canada. Vriendschap kent geen grenzen, oude man. Zak aan de Waarom heb jij je zwarte pak getrokken? Ik wil de rest van de dag in een gepaste rouw doorbrengen. Nou, ik vind dat je het wel een beetje overtrekt, Harry. Laat mij het op mijn manier verwerken, Theresa. Teresa.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 Nou is hij dood. Ja. Wat is dood? Dat je niet meer leeft. Ja, meer is het niet. Kleinigheid. Een drama is het. Nee, iedere eigen gaat dood. Ja, toch? Jullie gaan allemaal dood. Oh, jij niet. Nee, ik niet. Nee. Dat geloof je niet. Je weet dat iedereen dood gaat, maar van je eigen geloof je dat niet. Geloof je dat Toosie? Eerlijk zeggen. Ik geloof dat jij dood gaat, ja. En.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 En geen hond die ernaar krijgt. Nou, ik heb wel eens gelezen dat de mensen zijn... die geloven dat ze nog eens terugkomen op aarde... nadat ze de pijp zijn uit te gaan. O, oh ja? Ja, nou, dat schijnt uh, de reïnfiltratie te heten. Reïncarnatie. Dat zei ik, reanimatie. Hm. En, en dan komen ze terug als een ander mens. Dat lijkt me helemaal niks. Ja. Nee, stel je voor dat ik terugkom als Toos? Ik moet in je denk. Oh, hartelijke dank. Nee, nee het is niet persoonlijk bedoeld. Oh. Maar zeg jij terug willen, komen als mij? Dat maar liever verhangen. Dat heb ik, dat is Nou ja, maar je schijnt ook nog terug in te kunnen komen als dier, via die renouvernatie. Het ligt aan hoe je je in je eerste leven hebt gedragen. Heb jij je leven lang de beest aangehangen, dan kom je terug als varken of als kalf. Om, om dat weer te eindigen als carbonage of als kalffrikkend ook. Ja. Dat kan, dat kan toch helemaal niet. Op die manier krijg je geen stuk vlees met je strot. Hef, kan je ook wel wezen. Tja. Het is toch een verdraaglijke gedachte dat zo'n ettertje van zeven jaar dat nou op straat te vallen, de zakken zitten open te snijden, over een paarden op jerry in te klaarven. <laughs> ik kan het niet geloven. Maar de gedachte geeft veel mensen troost. Meen je dat nou? Ja. Echt kom. Cool. Stel je voor dat jij gaat dood. Stel je dat dus voor. Huh? Heel snel. En je komt weer terug. Maar niet als Harry, maar als oorwurm. Dat kan ik me voorstellen. Huh? Jij als oorwurm. Nee, wacht even anders als mug.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 Die heeft zich zo slecht gedragen dat hij voor straf is teruggekeerd als Harry. Dan zie ik in jou toch alleen maar Harry? toch niet Napoleon? Ja, nee, ze hebben gelijk, Harry. Nee. Dood is dood. En dan kan je geen te treuren, maar dan krijg je ome Cheryl niet meer terug. Arme, arme man. Zullen we dan begraven? Het is voorbij. Natuurlijk, ja, zelfs de Begraven? Ja. Ja, dat is behoorlijk. Dat doet men. Ik wil ook begraven worden. Niet voor de ben, natuurlijk. Je denkt, hij zit dat je lijf naar boven ligt te kijken en dat je een kleren zand op je laarzen krijgt. Nee. Kijk, ik geloof niet in die reïnstallatie. Dan kan je recht zo goed blijven leggen, tot je weer de as om gaat halen. Waar gaan jullie hem begraven? In uh, Canada. Het was zijn laatste wens dat zijn hele familie de begrafenis bij zou wonen. Trace en ik gaan naar Canada. Uh, uh, ja, dat kunnen we helemaal niet betalen. Dat hoeft ook niet, P. Ik heb twee tour Canada bijgesloten. Een gulle man. Een suikerroom. eens kijken? Ah, de noemer hè? eigenlijk, zegt Het is waar. Ze staan op naam. Gratis naar Canada voor Mrs. Theresia de Brieker. Ach, ach, Theresia. En Mr. Piek de ben De Brieker? De de Ja. Ga jij niet mee, Harry? Wat? We staan maar twee tickets. Wat? Het is er geen voor jou, mij. Wat? Voor mij. Nee, voor mij. Maar dat, dat, dat kan niet. Dat, dat, de, de, de, de, de de smeerlap, die karige krentenkokker, die laat mij zitten. Hij laat mij gewoon zitten. Dat, dat, dat noemt zich familie. Nou, mooi niet, mooi niet. Voor mij hoeft het niet. Maar dat komt er goed uit, want de brave borst is net overleden. Weet jij dat? Ja, ja. Waarom hebben we dat niet eerder gezegd? Nou, ik vond het veiliger te wachten tot jullie hier waren. Kan het En je hebt die maar nog nooit gezien. We vertrekken zaterdag. Hé, hey, Peek, kan je het je voorstellen? Ik word er helemaal opgewonden, van. Het is heel uh, aan het vliegen. Het is voor het eerst dat ik. Zaterdag? Ja. Oh, eh, uh, nee, ik kan niet mee. Hoezo niet? Ik ik, ik, ik, ik, moet in de, ik, ik ik durf niet te vliegen. En je hebt nog nooit gevlogen. Kom, dat ik het niet durf. Zeg, stel je niet Kom, Tante Lena heb al dat geld uitgegeven. En dan kan je niet zomaar zeggen, ik ga niet. Ik ga niet. Je, je lijkt wel achterlijk. Kan het dan? Ik durf niet te vliegen. Dan Ga je zwemmen? Ik, ik, ik kan het niet. Laat dan wat tonen. Ik ga wel mee. Oh, nee, dankjewel. Dan nou ga ik liever zwemmen. Peek gaat mee. Nee, ik ken die maar niet. Ik heb nog nooit zien lopen. Moeten nou duizend kilometers doodsangst staan? Alleen om te zien leggen. Ik vind je... Heel erg ondankbaar, jongen. En je gaat mee. Spijt nog voor Harry, maar ik heb me erop verheugd. Je gaat gewoon mee, hoor. Je ik maar een pil of een literje neven. Ja, maar, maar, maar, maar, ik, ik, ik word niet goed. Ik moet weg. Hey, jongen, je koffer. Je moet je koffer mij nemen. Wat vinden jullie toch met die koffer? Het is zijn koffer, die heeft hij wel voor een prikje. Jongen, je koffer. Trovenkolder. Allemaal stuk voor stuk tropenkolder! MUZIEK Geef mij nog maar een dubbele troon. Nou kan het nog. Ha, zet me kraken, zeg. Ach, je wordt bedankt, zeg. Wat wil jij me nou een oude maatschotelen te hollen? Ik werd bijna bekund bij zo'n versleiding van de snelle... ...binnen de bebaalde groen. Had er wel in kunnen blijven. Ja, uh, dank je, toon. Proost. In één keer. Hij gooit die borrel in één keer in het binnen. Een dubbele wat een zonde, je moet eerst proeven en daar slikken, wat heb jij toch? we pa, we vanwege die koffer die me... Mijn koffer! He, die heb ik hier. Die heb ik mee moeten slijpen, het oh. hele weg. Jij hebt hem meegenomen? Ja, tuurlijk, oh. je moest hem toch houden. dat had je toch een haarpje beloofd. maar oh, ik kan je wel zoenen. Als je het maar laat, alsjeblieft. Je hebt een brok, vriend. hier, nee, nee twee. Kijk, nou, kijk zo kijk je nou weer, zoentje, maar ik begraap niks van die paniek. Wat? Waarom doe jij het nou niet? Kan ik. Je komt er nooit meer naar Canada. wil wel, maar ik ken het niet. Ik ken zaterdag niet. Ik, ik kan niet weg vanwege die koffers. Snap je dat dan niet? Neem je die koffers er gewoon mee? Ja, ja, ja. Een koffer van huis mee over de grens nemen. Dan kan ik me beter gelijk aangegeven wegen Smokkel. Nee, ik moet hier volgende week woensdag zijn... als op je de koffer weer komt halen. Ja, uh, big trouble. Juist, maar ik krijg ook big trouble... als ik niet met twee's meega. Toon, uh, doe die jongen van mij nog maar een dubbele En mij... Uh, nou. Toon, Toon, Toon, zo uh. maar ook een dubbele. Dat heb je hem? Laat Zeg Zeg, heb je je zwarte pak uitgetrokken? Het is een verlies. Doe je toch niet? Het is te erg. Moet je dan nog steeds te zuur over de oude oom van je? Nou, ja, wat maar, maar die man schelen. Ik heb hem nauwelijks gekend. Maar Canada! Oh, dat zag ik helemaal voor me. Misschien was ik er wel gebleven. Nou, daar is het inderdaad zo dat ik je niet had. een wil wel, dat mag niet. Dan De moed, moet en wil niet. Nee, maar stel je nou voor dat hij daar wil blijven. Dan moeten we er toch iets over vinden dat hij gaat. Ja, pa, is goeie. Ja, goeie, goeie. Zo kan krijgen we nooit meer. Wil jij niet? Nee. Waarom niet? Daar heb ik zomaar redenen voor. Ik wil wel. Ja, daar heb jij je ja, redenen voor. Ja, een hele goeie zou ik zeggen. Een hele goeie. Maar a, a, a, als jij niet wil, dan, dan moet dat toch iets te vinden zijn? Dat zei ik. Ja, maar Trace. Ja, maar... ja maar dat, dat we een plannetje bedenken. Ja, we zouden uh, elkaar eens voor één keer kunnen helpen. Ja, maar hoe, Harry? Nou, Voi? dat is Misschien, eh, ik zeg misschien, ja. heb ik een ideetje. Nou, nou, Luister. Ik heb er spijt van, Therese. Het was een beetje overhaast. Ik, ik heb erover nagedacht. in. ja, ik ga mee naar Canada. Ja, nee, ik had niet anders verwacht. Het is wel sneu voor Harry. Hij wou erg graag. Ach, hij stelt zich aan. Nee, nee, nee, Therese, Hij wou mee. Want hij wilde dan misschien wel blijven. Een, een, een nieuw leven opbouwen. Harry, in Canada? En waarom nou niet? Oh, Cheryl heeft het ook gedaan. Ach, ik kan me dat niet voorstellen. Oh, hij was dus zo kapot van heel down. De laatste ...kans om nog iets van zijn treurig leven te maken. Maar ja, pech. Hallo. Hé. Hé, open. Hé. Hoezoven. Maar wat is dat nu, van? Oh, dit kan hem blijven. Alsjeblieft, kan, je kan, je kan hem blijven. Hem o, Harry, ik heb hem met de meisleid bij de man. Oh. Oh. Wat is er met hem gebeurd? Hij drijft nat. Oh. Nee, ik heb hem zo, ik heb hem nog net te graag kunnen redden. Oh, nou, ja. Sliep ah. er zo weer met z'n hopen. He, he, Helemaal starre ogen. Harry. Harry. Ja. Harry, ben je nou gek geworden? Ja, er het is zo Het is water in. Oh. Ja, oh. ja ik wil even, niet meer. Kant, ik zeggen, we kan maar Oh, Maar dat kan toch niet? Dat doe je toch zomaar niet? Oh, oh maar dat, dat, dat wordt te erg. Dat gaat te ver.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 Oh, nee, nooit, nooit. Voor geen goud ga ik die vieze stelling inzetten. We doen in het zin. voor Harry. Nou, gaat het weer bij. Dan gaat hij maar even mijn ticket. Wat? Nee, dat maar niet, dat er maar... Ik ga mijn slaapkamer niet uit. Matthijs, het was jouw over. Ik verhuur mijn slaapkamer niet, ja. Nee, nooit. Ik, en niemand. Ik, ik wil niet meer. Ik laat me gaan. Ik gaat laat het, het, toon. gaat oh, het weer. Gaat ja. het weer ja, ja, ja, ja, ja. Dan zie ik toch maar één oplossing. Ja, nog even mijn koffers. Hier staan ook nog koffers. Ja, die neem ik wel mee. Nou, ik ga vast, hoor. Hé, Benny. Ja. Ik, ik ben op jou heel trots hoor, dat je, dat je je hebt opgeofferd hoor. Zeg, nou goed blijven eten hoor. Ja. En uh, niet te veel drinken. Ben hey, je geef. Zeg, twee meisjes, doe voorzichtig hè. Ja. En kom vooral veilig weer terug. Ja. En als Harry daar wil blijven doos, niet tijd gaan, houden, maar nooit. tijd gaan. Ja, nou, dan. Uh, dan ga ik maar. He ja, ik kan niet tegen afschrijf, Ik kom maar met de rest van de koffers. Peek, Peek, Peek, nog bedankt, en, je, je bent een echte zwager. Als je je daar bevalt, is volgens mij de moeite waard geweest. En ga normaal maar die taximetal door. Ja. En uh, hey, hou je tijver, hoor. Zeg, als je geen zin hebt om te schrijven, vergeet het maar. Hé, hey, Peek, je vergeet nog een koffer. Nee, hou ja, het dus. Eh, nee, ja. nee, nee, nee, nee, Ik heb het al door, ik heb het al door, Big trouble. Ja, zo terug. Zo, nou, die zijn weg. Die zijn weg, Ja. Nou, die wegzaam zou ik toch heel even bewijzen voor vers... nieuwsgierig gaat. Zonder dat hij het weet, die big En In die koffer kunnen kijken. Nee, ik doe het niet. Ja, ik doe het wel. Zo, dat is interessant. Goh. Ja, dat nou, wacht. Nou ja. ja. Wat doe je ah, dan? Nee, nee, vrouw, kijk, ik, ik kijk in die koffer. Ben jij nou helemaal. We mogen helemaal niet weten wat er in zit. Maar, met, met jouw slaas dat we dan drukte voor niks. kijken. hier zit niks in. Hier, alsjeblieft. Sokken, ondergoed, hem. Ach, Volgens ja. mij gewoon de vuile was van, van, van hem. Verrek, ja. Ja, maar toch, hoe, hoe, hoe kan dat nou die... Die had ik toch zelf bij zich. Hey, die sokken. Die sokken, die ken die sokken, die... Za... Nee, nee, nee. Hoor, Harry, vergoor je Simpel! Schiphol, schiphol. Harry, de verkeerde koffer meegenomen.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 De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Vandaag, Kamertje Verhuren. Kijk, ik je dat nou zien liggen. Ik heb dat zien liggen, de schone slapen. Nou ja, schoon. Hé, hey. de Roosje, wakker worden heeft. Hmm. Hmm. Hmm. Doe, doe een roosje. Ja, Dat ben jij, ja, roosje. ik ben naast poesje ja. Ik heb het vuur opgestoken en een beetje ons ontbijt gemaakt. Oh, hebben we nog wat in huis, hè? Nou, eh, ik heb wel moeten zoeken Er is bijna niks meer, behalve dat blik dus dat ik eh, gevonden heb zeg, je mag wel eens boodschappen gaan doen, jongen hey, Boodschappen? Ja, dat is toch helemaal, dat je wat in huis gehaalt om te eten, hè? Boodschappen, oh, dat deed trees altijd ja, Die zit nou in Canada ze kunnen maar moeilijk verzoeken om voor ons een uh, halfgezraaien witje te halen en een flesje lammetjespap. Ja, tegen de tijd dat de pakken arriveert, zijn hebben gestorven met de honger. Hey hey hey, ga dan niet meer leggen, maar. hij hey, kom eruit, het is half tien. Ik ben eenzaam en alleen. Je staat op mijn een been. Zonder mijn treisje. Het is koud en kil in bed. Pff, het is koud en kil in bed. En, uh, ja, kom zeg, je vergooit je hele leven. Weet je dat, je jonge leven, te verpest overdag op je nest. S'avonds in de kroeg, alle dagen. Je aangrijpt de leuning. Wat moet ik anders? Je hebt mijn toch? Dat zeg ik, wat moet ik anders? Nou, eh. Uh, oh, oh mama. Hoe krijgen we nou, abel? Voel je je niet goed? Oh, last van mama. Volgens mij van het eten van gisteren, van die, uh, van die saté, saté. Deze huh? teven we hebben alleen maar een pot pindakaas die hebben we opgewarmd. Nee, het gaat niet om die pindakaas, het gaat om dat vlees wat erin zat. Volgens mij huh? was dat niet goed, was helemaal groen uitgeslagen. Vlees, dat was toch geen vlees, dat waren spruitjes. Dat, hè? Spruitjes? Ja. Met pindakaas. Ja. Verdammen! Dus daar kan je niet beroerd van wezen? Nee, niet. Ik word al beroerd alleen met de gedachte. Misschien zou je het moeten eten. Ik... Ik heb net gegeten. Ik heb de blik open gemaakt en opgewarmd. Nee, nee. Er is trouwens nog wat voor jou. Dus maak er maar alsjeblieft voort, anders koelt dat af. Och, een warme maaltijd, zorg vroeger. vroeg. Ja, een bruine oh. boterham met kaas is lekkerder, ja. Ja, als het er is, zeur. Als jij boodschappen doet, zeur. Het is beter dan niks. En ik moet zeggen, niet onsmakelijk. smakelijk, kleine stukjes vlees in saus. Gaat zo naar binnen, lekker makkelijk, je hoeft niet te snijden. Eh, van die brokken? Ja. Zogezegd hapklaar? Ja. Hapklaar gebroken? Broker? Ja. Ah, dan heb je net als blik hondenvoenen binnen zitten werken. Had Harry gewonnen op de bingo? Maar ja, we hebben geen hond meer, dus de blik is blijven staan. Nee. Nee, geen hond meer, nee. Een oude vader, dat heb je. Geeft die maar hondenvoer, voor, die vrijt van alles. Het, uh, uh. Je hebt het oh. zelf opengemaakt en opgewarmd oude smuldoos. Mijn valt niks te verwijten. Dus je begint te lachen te blaffen. <coughs> Hou je in, Peek, als je misgaat je uit die geit is, wat ik doe je wel. Ja, koes hij is braaf, braaf, hè? Braaf, oude man. Ik geef je een slag voor je... <coughs> ja, ja, ja, ja, ja, blaffen de honden buiten niet. Zeg ze nog maar zeggen, hè? <coughs> we gaan naar naartoe? mijn mand. Weer een beetje bijgetrokken, Bello? <laughs> Soms, jongen, op je slechtste momenten doe je me denken aan je moeder. Je kan altijd versmerig lachen, anders man ze alleen. <laughs> het is haar zijn schuld. Hij had de al lang weg moeten gooien. Ik heb, hem, ik, ja, ik heb het op zijn kamer gevonden. Ik weet niet of het ja, typisch Harry, hè. Hamsteren voor tijden van schaarste. Maar ja, <laughs> je hebt. Ja, hem ze toch geen te voeren? <laughs> Harry wel. Die zegt altijd, in de oorlog waren we er blij mee geweest. Wat weet die man dan van aan dient? Oh, dat weet die De draagzaar is toch niks van? Zeg eens een beetje wat anders. Heb jij die brief gelezen die vanmorgen bij de post lag? De, uh, welke brief? Deze brief. van Trace, uit Canada. Nee, zegt nee, Jongen, nee, dat is jouw post. Daar kom ik aan. Hoe komt het dat het jouw op is? Is het open? Oh ja, ja, dat is de schuld der PTT. Die hebben hem opengemaakt. gemaakt. Nee, nee, dat heb ik gedaan. Maar het is hun schuld, want ah. ik dacht dat ze hem voor mij hadden bezorgd. Wat staat er in? Eh, goed is. Alleen goed is. We blijven nog even weg. Nog langer? Waarom? Eh, die dingen zoekt een baantje. Nou, eh, noem het maar goed nieuws. Ja, voor ons wel. Voor Canada niet, maar voor ons wel. Zenato was een keer wel op de treis terugkwam. Waarom dan? Waarom? Omdat de boel hier vervuilt. Er zullen geen tijden stof verzogen. Als je op de vloer stampt, vliegen de vlokken om je oren. Dat hij de Sahara wel? En jij zal ook nog eens afwassen. Waarom zou ik? Jij eet toch ook mee? Hondenbrokken en spruitjes met pinterkaas moet ik er nog afwassen. ook? dus een dubbele straf. Was er eens maar terug. Als die lalebol maar wegblaast, dan vind ik alles prima. Zeg, daar schiet mij in een ene wat de pinnen. Ja? Als die Pinkie Pinter een baantje vindt in Canada... en vast zo langs als zijn leven niet meer terugkomt... dan heb jij een kamer over. Inderdaad, ja. Die moet je dan weer verhuren. Ja, want jij krijgt hem niet. Die kamer moet zijn geld opbrengen. Nou, precies. En nou brengt die kamer niks op. Omdat de dingen er niet is. Dus, uh, waar wil jij naartoe? Je moet hem toch verhuren. Je moet hem nou alvast verhuren. En een leuke weduwe met een vast verhuur? Nou, nee, pa. Dat zijn dingen die ik eerst met Threes bespreken moet. Toos. Toos. Toos moet eten koken de mond houden. Twee dingen die ze absoluut niet kan. Mag jij dan misschien bepalen wie er op die kamer komt? Uh, ik ga maar weer eens aan het werk. Ja, ja. Ga maar naar de is Discussie gesloten? Ja, zoals maar net. Die kamer wordt niet voor verhuurd tot de terug is. Ik ja. ga. Luister nou toch eens. Moet je nou eens even luisteren, naar verstandige oude man? Natuurlijk ook, als ik uit je tegenkom. Doe mij maar, maar een uh, jonkje, Toon. En uh, uh, geef me er iets te eten bij. Ja, thee? Ja. Geen, nee, nee, ik ben net opgegaan. Geef mij maar een portie bitterballen. Nee, nee, nee, dat doet me weer denken dat honden voelen. Ah, oh, je gemak, ik gebruik alleen maar verse waar. Verse waar? ja, dat geven ze die honden ook wel eens, ja. Nee, geef mij maar een eh, gewone broodje kaas. Weet je het zeker? Of wil je er eerst nog even aan ruiken? Mag ik een kajak Jo Mijn toon? Nee, maar Lucy! Messi, dat is al lange <tog> tijd geleden. Ja. Ik heb die hier zeker een jaar niet meer gezien. Zeker een jaar niet. Nee. Nee, ik ben er een uh, tijdje niet uit geweest. Begrijp ik toch? Je krijgt een kerel en je weet wat hij wil. Mm -hmm. Een broodje kaas. Wat? Ik krijg een broodje kaas van je. Hou je toch eens even geduist. Ik ben even in gesprek met een dame. <lacht> is lekker, lekker ja. Ik kan hier met mijn oude staan te bestellen zonder dat ik op een iets krijg. Want er komt een leuk smoertje binnen huppelen. Alsjeblieft, dan staat er een grote kater over de cognac Dan nou moet je even heel rustig houden, fokke. Wat, zei je? Ik had het tegen fokke, kind. Fokke? Eet die Fokke? Dat Is wel een leuk aan? Oh, nee. Nee, me niet kwalijk. Fokken. Oh, het deed mij aan iets denken. Aan kanijnen zeker? Mijn man vertelde wel eens verhalen over ene fokken. Maar die was veel ouder en heel stom. Weet je ervan zeker dat hij het toch niet over hem had? Fok. Je bent wel leuker als je lacht, eh, zus. Dus toen je binnenkwam, leid je net een persoon pakket. Ja, fokken. Ja, ik vind het ook wel geestig. Geestig, ja, geestig, ja. Je krijgt een roodje kaas van je fysio. Misschien ging zij er ook een. Dan ga je tenminste die keuken in. Zeg wil jij ook een broodje kaas, zus. Zeg maar ja zeg maar ja Wil je ja. een broodje kaas? Ja, graag. Oké, okay. nou je hebt het gehoord, hè, vijf, neus We willen een broodje kaas. Twee broodjes kaas. Volk! <racht> oh. Niet de dubbel leeg! Vorige keer moet je mijn kaas voor mijn brood in de deur open, kippen. Sorry hoor, dat ik zo moest lachen. Nee, lach maar even lekker uit. Eh, eh. Geeft niks hoor, kind. Ze kunnen bijten om je lachen en om je halen. Lucht ook even op, hè. Ja, nou, daar, daar, daar, daar. lekker eh. door ook, ja. Zeg, tuurlijk, en u zegt, toen jij binnenkwam... Eh. Mag ik even... Hoor, ja. Toen jij binnenkwam, toen zat jij behoorlijk in de put. Ja. Hé, hey, waarom eigenlijk? Wat? Oh, nee, niks. Jawel, ja, ja, je zat in de dallas. Ach. Ja, gewoon, gewoon. Is het gewoon dat je in de put zit? Nee, nee, maar gewoon. Ik heb een beetje trubbels. Oh ja? Zo'n leuke meid als ah. jij. Hoe kan dat nou? Kom, kom, kom op, hier, kom op. We gaan er even bij zitten. Alsjeblieft, dan kun je me er alles over vertellen? Ja, hier we gaan een beetje mijn vuile was buiten hangen. Waar staat de Peter tenminste van? Ah. Daar zit jij ermee. Ik zit... Ik zit nergens mee. Ik, ik vertel het wel nou. weer door. Dat is lekker. Ja, dat is een geintje. Nou, kom op. Nou, zeg het maar. Je moet leren luisteren. Gewoon luisteren naar een oude wijze man. Dat doe ik ook. Als ik er eentje tegenkom. Het is alsof ik mijn eigen kind vraagt. Nou, vooruit. over de brug ermee. Ach, het is gewoon het oude liedje. Ik ben op straat gezet. Doe je, vader? Zeg, laat naar je kijken. Nee, domme kerel. Die slijmbad. Of nee... Het is wel een word hoor, die etter. Maar zo jaloers, hè. Zo vreselijk jaloers. Daar kan je je gewoon niet in denken. Als we alleen maar televisie keken en ik zei... Goh, wat een leuke kerel, die Hans van der Tocht. Dan had ik alle loei te pakken. Goh, loei, goed. Maar je zet toch voor zo'n opmerking niet iemand buiten de deur? Nee, maar het wordt je wel eens te veel. En gisteren, nou ja, die heb ik hem een kopje naar zijn harsjes gegooid. Nou, ik uh, een kopje. En de koektrommel. Trommeltje. En de bloemenvaas. Nou, en een kaasbijltje. Ja, ja. En toen de schemerlamp. Twee kandelaars, de afrobode en de kleurentelevisie. Wat van mijn kraken. En toen? Ben ik weggehold. De ja. hele nacht weggebleven. Toen ik vanmorgen thuis kwam, stond mijn koffer op de stoep. En ik hoefde niet meer binnen te komen. Toen ja, mooi, maar... Ja. En nu? Twee broodjes kaas. He? Zal ik er u? maar een fles champagne naast zetten? Ach, alsof er al loeie sirene binnenkomt. Uh. Als het aangeboden is, brengen het dan maar binnen. Jullie zitten zo gezellig te kletsen. Ja. Jaloers? Eerlijk gezegd ja. Dan moet je wegwijzen, want daar kan ze helemaal niet tegen. Auwe bok. Een bult op je gok? Ja, wat nou? Ja. Kun je, kun je niet zo lang bij je moeder? Die ziet me aankomen. Ik ben weggelopen toen ik 15 was en ik hoefde daarna niet meer terug te komen. Maar je, je kan toch niet over de straat blijven zwerven met zo'n jong meisje als jij? Nee, ik weet het allemaal niet dat meer. Het is best te gevaarlijk. Toen ik nog werkte liep ik elke nacht over straat. Wat deed je dan? Ik, eh, uh, deed van alles. Nou, kan je daar je brood mee verdienen tegenwoordig? Daar kunnen wij al even ons brood mee verdienen. Met van alles? Staat het. Maar dan ga je dat toch gewoon weer doen? Ja. Tuurlijk, tuurlijk. En dan zoek je gewoon een kamer. Ja. En dan heb je, hè? Nee, nee, wacht eens eventjes. Wat? Fokke, Fokke, hou jij ja, je kop er even bij. Die kamer die heb ik al voor je. Uh, ja, bij mijn zoon. Dan kan jij uh, een kamer huren. Echt? Ja. Er is er net eentje vrijgekomen. En als je niet graag kan betalen omdat je met, met van alles niet meteen geld verdient, dan ga je gewoon eerst bij maan en mijn zoon wat zagen, wat naaien, koken, afwassen. Ook van alles eigenlijk. En dan zijn we er vanaf en jij hebt een dak boven jou. Ik vind het heel aardig van je, Mike. Doe het nou maar, doe het nou maar, doe het Denk nou Denk je? Toon, Toon, wel hetzelfde. Komt er aan, Rockefeller. Maar, ha, ha, de wereld is toch niet vergaan? Mijn wereld is een eind gestort, pijk. Mijn wereld bestaat niet het, meer. is je toch vaker overkomen? Laat het de best krijgen. Pas op je woorden, Pijk. Mijn eentje, Ik hield van er. En nou houden ze van een ander. Nee, nee, nee, nee. Anders was ze toch niet bij je weggelopen? Ze krijgt. Nou, nou, nou, nou, nou, je moet het even de tijd geven. Ja, waarom, Pijk? Waarom, waarom moest ze weg, Pijk? Ik ga toch alles? Ik ga toch alles voor de rover? Alles, alles. Ja, bijna alles. Bijna alles. Nou oh ja, er was wel eens wat. Uh, Kobi, Ria, zo'n Zontal, Vietje, Karin, Loes, Martje, Annie, Lisbeth. Maar dat, dat, dat, dat, dat heb je nooit geweten. Nooit! Ik heb het nooit verteld. Dat ik het is voor de ogen. Ja, jongens, hoe gaat het nou eenmaal? Uh, Jij moet terug naar huis gaan, een stevige fles ja. whisky nemen, uithuilen en overnieuw beginnen. Ik kan niet terug, Pijk. Niet naar dat grote lege huis. Ik ken het niet. Niet zonder haar. Kring. Als ik een ziek grijp heb ik er. Hey, ik begrijp wat je bedoelt. Is... Alleenig in huis, in je bed, alleen zijn met de koude. Oh, ik hang mijn eigen erop. Ik, ik zweer het je, ik maak er een ent aan. Wat ah, mag je niet doen huis, he. huis. Als je er een ent aan maakt, krijg je er later spijt van. Ja, wat nee, moet ik anders? Jij moet even tot jezelf komen. Echt onder de mensen blijven. Ja. Dat je wat vrolijkheid. Hé, hey, weet je bent. Weet je wat je doet? Jij gaat met mij mee. Met jou? Ik heb thuis toevallig een kamer over, en dan blijf jij logeren. tot okay. je weer terug durft naar je eigen huis. Uh, sure, sure. Oh, Pijk Pijl, jij bent een vriend. Ik, hier heb ik geen na, woorden voor. Ga nou maar wieberen. Anders is uh. ik straks ook nog te janken. Oh, dit zal ik nooit vergeten, Pijk. Uh, vanavond om zes uur kan jij erin. Ik zal er dus zijn, al bidder. Criminelen, wat is er hier gebeurd? Het lijkt alsof er, of er een, een tornado door het huis gegaan is, maar het was beslist geen witte. Trace, Trace, wij nog maar even beneden. Arme mensen krijgen een attack als ze deze rot zo ziet. Even in de keuken kijken. Tjew, misschien dat ze daar wel de vullersbak hebben gebruikt. Oh, wat een troep, wat een troep moet je kijken. Alles is smerig behalve de vullersbak. Welkom thuis. Nou, nou, nou. Trace, maar een beetje gaan voorbereiden. Dit wordt nog dagen schrobben. Tracey, Tracey, heb je het nou gezien? Wat een vieze het zijn. Ik heb het je wel gezegd: nog geen dag kunnen ze zonder ons. <middels> Nee, ouwe, ik heb jou ook wat te vertellen. Nee, ik eerst ouderdom gaat voor. Nee, wacht maar even. Ik heb, ik heb de kamer, kamer voor u. Wat heb je gedaan? Wat heb jij gedaan? Nee, nee, ik vroeg het eerst. Maar ik heb jou niet goed verstaan. Ik, ik heb, heb de kamer voor u. Heb je, je de kamer voor u? Ja, en heb. Nou, dat win ik, want ik heb een verhuurd aan een lekkere jongenmaat. Heb je ze wel allemaal op een rijtje? <lacht> nou, het <lacht> lijkt maar. En wat meer, zij ook. Hoe kan je nou een kamer verhuren? Ja, daar hadden we het toch vanmorgen over. En ik heb nee gezegd. Nee, en je hebt hem zelf al verhuurd. Voor een paar dagen maar, dat hij even onderdak heeft. Hij kan niet alleen zijn, want zijn, zijn vrouw is bij weggelopen. Dat komt er mooi uit, want Lucy is door de kerel buiten de deur gezet. Lucy? Dat dat, dat, dat Mokkel, dat jouw kamer gehuurd heeft. Pa, voor de laatste keer. Dat zou ze zijn? Ik doe wel even op. Lucy! Wat ben je dan? Ja, nou, kom maar binnen, Bob. Nou, even, dit is mijn zoon. Hey, kijk. Hey. Hallo, Lucy. Kennen jullie elkaar? Ja, zeker, via... Zeg, uh, Luus, weet je wat jij doet? Ga ja. jij eens even in je kamer kijken. Ik wou net uh, een broerje inschenken. Of het er wel bevalt! Nou, ja. Nou, kom maar. Ja. Zo, uh, dit is de kamer. Kijk maar goed. En haast je niet, hè? Wat heb jij nou in einde? Weet jij wie dat is? Lucy. Maar weet je wie ze is? Lucy. De vrouw van Huub. En die is bij hem weggegaan. Ja, ja. En nou zit ze hier. En straks zit Huub hier ook. Mm. Waar is het? Mijn neus is dicht. <tie> Wacht voor het Huub komt. Dan staat hij allebei je overhanden dicht. En die van jou dan? En die van jou dan? Ja, ik ga weer dicht dicht nou. Zo, daar zijn we dan. Oh, kotsommekraak. Ik, ik zie spoken! Harry. Harry, ben, je, ben jij heet? Ja, wie dacht je dan, de koningin? Wat, wat, wat, wat, wat doe jij hier? Je hoort in Canada te zijn. Nou, nou, een warm welkom. Ga weg, ga terug, alsjeblieft. Zakar, je zou toch werk zoeken? Ja, dan schijn je een werkvergunning van nodig te hebben oh. en er moet maar werk wezen. Ja, nou, ik weet het wel. Ja, ja, ik weet wel waarom jij teruggekomen bent. De uitkeringen zijn hier hoger. Nou, nou, nou, nou, zeg, de warme verwelkoming wordt me wel iets te veel. Ik trek me terug in mijn eigen kamer. Ja. Nee! Wat? is mijn kamer. Hoe kom je erbij? Weggen, uh, weggen, weg, weg, weg. plaats we gaan. Hoe bedoelt hij? Nou, hij bedoelt... ach hij, hij, hij, hij ja, wat ja, bedoelt je uh, ouders en man nou, hè? Hij, hij bedoelt, uh. beste zwager, dat, dat, die, dat die op je kamer heeft geslapen. Gadverdamme. Precies, en daar ligt dus uh, nou ja, van alles. Nou, reken maar. Kijk uh, wat je smerig vindt. Dus dat wil Fokke even opruimen, nu. Uh, en ik dan? De keuken in. Wat? De keuken in! Ja, zeg, oké, okay, oké, okay, als je dat zo graag wil. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan wij hier een beetje op, hè. En uh, wat is dat eens? Dat is slagen. Oh, uh, ook terug dus. Ja, ja, ja, ja. Nou, vooruit. Uh, wegwezen! Ja, ja, kalm man, kalm man. God, wat een drukte. Nou, nou krijgen we het. Zeg, mag ik even. Wat, wat bedoel je eigenlijk met vieze ouders en in Nou, kan het gebeuren? Wat moeten we nou zeggen? Wat moeten we nou doen? Oh, heer, nee, hart! Uh, doe jij maar even open. Uh, gauw, gauw, gauw! Wester gebeld? Nee, hey, uh, uh, hey, dat was me gehoorapparaat. Heb jij dan een gehoorapparaat? Ben jij doof? Je moet eens een kindje. Ga dan weg op niet? Ja, stapel weer sjokken. Een vriendspijk. uit Duizenden. Wat, uh, wat zit daarin? Whiskey. Ik dacht, neem een kratje mee voor de gezelligheid. Dat ik hier mag blijven. Uh, je moet meteen weer weg. Wat, hoezo? Ja, hoezo? Laat de arme man blijven. Papa! Wat kratje, whisky. Hé, hey, ik kom toch hier blijven? Zeg, he? uh, hé, hey, waarom moet ik eigenlijk die vieze keuken in? Hey, hé, huip. Hallo, hè. Hé, hey, nog bedankt. Waarvoor? Dat je me je kamer afstaat. Nou, ik neem hem. Wat? Die kamer. Lucy. Help! Huh? Wat is dit? Lucy. Huip. Oh. oh, Lucy. Oh. Wat krijgen we nou? Pa, pa, pa, pa. Weg leeft. Ik vond dat zo'n prachtig gezicht. Wat nou, Harry met die rode kop? Ach, Harry met die rode blauw. Die kleine maat, die hmm. kleine maat en die elmen van haar. Dat, dat is toch ontroerend, dat dat, dat, ja, ja. dat het toch weer goed gekomen is? Dat wel, ja, maar Harry, hij zal het toch niet leuk gevonden hebben dat Huip en Luus gelijk zijn slaapkamer indoken. Dus, hè, ze hadden toch menselijke discussies, ze hadden toch wat te betraten? Zij denken, ouwe? Ja, Laten we denken, ouwe. Ja, nou nee, ja, goed, we maar wij hoeven voorlopig niet meer thuis te komen. Dat wordt slapen in de stalling. Kou kleumen. Ja, kom. Dat zal, dat zal huis wel meevallen, jongen. Je moet het een beetje van de zonnige gaan kijken. Ik zie het niet. Kijk, dan moet je goed kijken. Hé, hey, voor het wakker. <laughs> het zonnetje zit in je flessen. Wieskies? Ja, nou, van de Nee. Snuffelbands! Snuffelbands! Ah, ah, ah, ah, <laughs> hey, hij hebt toch z'n vol. Hey. Ah, ah, ah, ah, nog hoger, nog hoger, nog hoog, <laughs> U hebt geluisterd naar De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Piet Reumer speelde Peek, Sakko van der Maade, Harry, Ben Hulsman, Huip. Ab Abspoel speelde Toon, Marike van der Pol, Lucie en Johnny Kraakamp Senior speelde Fokke. Technische realisatie, Ben den Hartog. De regie had, Hero Muller. De Breekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag, Het Zwarte Gat. Ah, de, oh, de nooie lagaren, zeg. Is dit onze kroeg? Stou je voor een bedrijf, voor huisbedrijf. Is Het is hier vergeven van de dozen. Moet je ze even kijken. Je gaat nog de deur in. Dat lijkt wel grote schoon. Dozen met rot, zoiets dozen met pot. Allemaal leeg. Ja, wat gezicht, hè? Maar zeg, hij, hij zal er toch niet meer uitgaan, Toon. Toon gaat toch niet die zand ingooien. Oh, nee. Dat hij gewoon goed slapen, ja. hè? Ik ga er even zo'n paar mijn kop. Krijg je dat, dat je een pa paar je kop krijgt als je ergens aan denkt? Ik krijg zo'n paar mijn kop. Dan, dan, dan moet je minder denken. Ja, Weg. Dan kan ik door. Wat? Help. Help! Je hoort toch wat de goede man zegt. Ja. De man spreekt tegen je. Zo, zo dankjewel. Zeg, waar ben je mee bezig? Opwarmen. Je gaat toch niet laten, Toei? Je laat ons toch niet zitten? Ben je gek? Mijn kelder was leeg. Oh. Rommel van jaren lag geslagen. Daar kon geen nieuwe doos meer bij. Het was gewoon weg. Ja, Ik ja. loop al een uur te sjouwen. Moet je kijken? Van een berg. Oh, geprezen zijn gij, oh Almacht. Het begint gelukkig weer te zakken, maar hoofd. Wat? Mijn kop hè, begint al weer te zakken. Mooi, oh, dan kunnen jullie mij een handje helpen. Helpen? Ja, met sjouwen. Oh, oh. Oh, wat heb je? oh het komt ineens weer op. Mijn kop slaat weer door. Ja, even een paar dozen. Een paar lijken me beter. Te... Daar kwamen we trouwens voor. Zeg maar, zo dicht ging ik maar een paar borreltjes kopen met mij, zo. Die gaan me eens. Spreek, Realiseer jij je wel dat jij praktisch in je eentje al de fles hebt liggen zo. ik moet er niet aan denken. Weet je wat ik voel als ik al die lege flessen zie? Nee. Een lichte kopbaan en een eind. Dan komt er maar binnen, krijgen jullie van mij een borrel. Maar daarna wel eventjes helpen. lekker, tuurlijk. He, eventjes. Zo. Nou, zeg het maar. Nou, uh, doe mij maar een pils. pils. En een uh, dubbele jongen met ijs. Een dubbele? Ja, waarom niet? Het is toch aangebooien? Wat <totstutters> is dat toch voor gesputter? Ik sput er helemaal niet, kom. <totstutters> Heb je toch zelf gezegd? Het is toch aangebooien? Het is <totstutters> een soort, een soort gerochel. Gesnurk. Wat hebben jullie? Hoor je dat niet? Ge ge ge gerochel. Gesnurk. Ik hoor het Mijn mijn neus is dichtgeslagen van die dozen dit, ah. En dan hoor ik niet zo goed. Gesnurk. Van het jacht? Wat, zeg je, toch? Ben jij nou of gesnurren van het biljart? Dat hoort je. Je hoort toch wat hij zegt? Dat kan toch niet? Natuurlijk kan dat dom hoor. Niemand speelt biljart tussen de tafel, denkt al gauw. Nou, eventjes, huppie, oogie-dichie, hè? Dat kan helemaal niet. Jullie luisteren niet. Ik zeg dat gesnurren komt van het biljart. Ja. ja, maar ik ben niet doof. Ik hoor wel wat je zegt. Maar dat kan niet. Een biljart kan niet snurken. <lacht> wij, ja, wij. Dat komt bij de mensheid. Hebben van onze lieve heren een neus gekregen, Leiden. allemaal. De ene neus is dichtgeslagen, de andere ligt te ruitelen in zijn bedje. Maar een biljart heeft geen neus, je hebt geen neus, nee. Welke ja. keus. Biljartkeus, keus Ik ga af en toe behoorlijk moe van jou, weet je dat? Het biljart snurkt niet, ome Doris snurkt. Uh, en net zeg je tegen maar dat het biljart... Uh... Ja, uh, he? ome Doris legt op het biljart. Ach verrek, nou begrijp ik die bobbel. Wat bobbel? Ik dacht dat je last had van vocht. Wat doet die oude daar? Snerken. Hij zat hier gisteravond tot sluitingstijdje Je kent dat. wachten tot hij wat aangeboden werd. Oh, ja. ja. Nee, hij kon nergens anders naartoe. Hij heeft geen opvang, die man. Dus ik dacht of hij hier nou legt of in het portiek. Ah, oh, wat en netjes van je toon. Maar waarom kom je boven te slapen liggen? Ik heb mevrouw een moedwerk. Maar, maar, ze heeft een handje persoonlijke. En nou, mijn duren de zat er niks op tegen. Stakker. En vroeger zo'n dikke portemonnee. Goeie alles opgezopen. Eigenlijk een schande. Eerst die goede zijn cent incasseren, Vervolgens mag je niet verder komen dan het biljartje. Nou, we zijn heel sociaal, Toon. Had jij niet een borreltje besteld? Dat was toch aangeboden. Ik heb me geloof ik bedacht. Als ik het oh. vermogen over omen Doris in mijn eentje had opgestreken... had ik nou niet hier gestaan. Zijn die gratis meedrinkers, zoals jij geweest? Nou, ik... Ik, ik, ik ken de goede man nou. eens. jongens, zullen we het gezellig houden? Ha, begon toch? Drink dan nou maar leeg, houden, bietzer. En dan helpen we daarna even met die dozen. Mm. nou. Dat heeft heel goed gesmaakt, Rees. Oh, Voor de verandering. Hoe heette het ook alweer? Polo con ris. Meen je dat nou? Ja. Nou, ik zou weer dat het kip was. Het was kip, talenwonder. Het is een uh, nieuw recept, ik had het uit de krant... Ja, het was wel weinig. Zeg, zo stond dat ook in de krant. Uh, dien op in kleine porties. Hé? Zeg, wisten <tie> jullie dat Beatrix is getrouwd? Ach, dat is niet waar? Nee, <tie> het zal niet waar wezen. Het staat hier in de krant. Pijpkaneel. Beatrix is al jaren getrouwd, pa. Nee, jongen, het zit sinds gisteren hier. Het staat hier dadelijk in. Hier, luister. Gisteren is in Amsterdam onze kroonprinses Beatrix in het huwelijk getreden met Klaus, Gejorgen, Willem, Otto, Frederik van Amsberg. Prins Klaus, ja. Wat is het voor een kroon? Nou, zeker niet het laatste nieuws. Het is de kroon van 11 maart. hier 11 maart? Ja, echt. 1966. Ja. Ja. Je kan van die ouwe zeggen wat je wil, maar hij is welkom. En behoorlijk seniel. Zeg, het wel op, Fokke. Wat voor weer werd er gisteren verwacht? Dralig. Dralig. Draag hoor. Nou, dat klopt dan toch aardig. Weet ik eindelijk wat Pelleboer zijn voorspellingen vandaan haalt. Uit de krant van vorig jaar. Zeg Rees, had je dat recept ook uit die krant van uh, Fokke? Nee, Harry. Nou, dan was die kip zeker uit 66. Ah. Soms begrijp ik toch zo goed waarom iedereen zo de pest aan jou heeft. Ah, kom maar, Dat blijft je gevoel voor humor? In de vullingsbak. Bij de botjes van de kip. Zeg, uh, mag ik even wat vragen? Wat moet jij nou, hemelsnaam met een krant uit 66? Lezen. Ja, Ja, dat snap ik ook. ook We nou die, en niet de krant van vandaag? Nee, ik ga het nog leggen. Mm. Nou, je, je kan die dingen gewoon bewaren en over een jaar nog eens een keer lezen. Het nieuws verandert toch niet? Kijk, Ajax stelt gelijk tegen PSV. Ja, een is keer. Minister, is wel. Meneer de tweede kamer. Zelfde. Man, baat, hond, arm beest. Niks veranderd. Of dit hier, traadterreur. Geen de nacht. Heeft de politie of heet de daad een man daar tijdens een inbraak? Er stond Peter bij de A. Omkinderde... Hm? Mm? Met Peter B. de A. Je staat in de krant, zeg maar. We wel trots. Wat heb je nou voor dood gevreten? Eens hey. okay. kijken die kant. Pas op, hij Peter B, B. de A. <laughs> Wat een toppe Wat? Ga maar kraken. Dat zeg je, jongen. Dat was, dat was... Ja, dat was in jouw slechte tijd. Toen ik de helft van de tijd alleen zat en jij in de bak. Ah, ja, dat had zijn voordelen. Geef toe. Dat was die kraak hier in de buurt. Een schoenendoos zo vol op grijpen. Ja... Die schoenendoos boordevol, nee, bankbiljetten! Wacht, wacht, wacht nou even, in dat bericht staat hier te staan niks want ik je niks bij je haalt. Ja, ja, precies, ik had hem verstopt. Ze hadden mij nog heet inderdaad betrapt. Maar ik ben als een gek weggehold, die doos verstopte toen. Ja, toen hebben ze me toch nog te pakken gekregen. Ze hebben niks op me kunnen vinden, want ik heb ook alles ontkend. Je neert je toch rot, hè, voor zo'n familie? En later wou ik die doos weer ophalen, snap je? Wat een link meer goed. Maar ik mocht eerst drie maanden gaan zitten en toen. En toen? Nou, toen begon het hele gezeur weer van voren van. En toen? Ja, en toen. Toen was het af en toe nog rustig in huis. Toen ben ik het helemaal vergeten. Gewoon vergeten op te halen. Oh, die doos, tjok, vol zwart geld. Dus, dus, dus. Dus, dus, die staat er nog steeds. Ah. Die hebben ze nooit gevonden. En ik heb hem nooit opgehaald. Ah, de nooie lag Een kapitaal. En geen hond die er naar kraait. Het is natuurlijk andermans eigendom, hoewel, uh, het was veel. Die doos zag zwart. Zwart, van de groene flappen. Nou, ja, en zwart geld is eigenlijk van niemand Nou wil ik niet nieuwsgierig zijn, Peek, hoor. En ik ben er eigenlijk moreel natuurlijk ook op tegen, qua mens ten. Maar, eh, uh, wat heb je die doos verstopt? Die heb ik verstopt? Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Doe nou. Ik weet het niet meer. Wat een huichelaar. Niet alleen een ordinaire inbreker, maar ook nog een huichelaar. Ik, ik, ik weet het echt niet meer. Hij wil die poe voor zichzelf houden. Nou, en? Hij, hij heeft me toch ook gejet? Hij, hij is jouw ding schuldig. Zijn oude vader, ja, die wel. Die heeft hem opgevoed. En gemaakt tot wat hij nu is. Een huigelaar met lange vingers. Dus ik heb recht op pak weg een ruggetje of vijf. Nou, kom zeg. zeg. Zeg maar niks, jongen. we het samen wel op? Moet dat geld niet naar de politie? Ja, Stenian. Over huigelaar het nou, Het is honderd jaar geleden, minstens. Het was misschien het spaargeld van een arme oude invalide. Trace, zou ik een arme oude invalide bestelen? Ja. Jij? <laughs> Jij hebt je al moeder opgestolen. Een groot gelijk, ze kwijt. Het was het geld van de huisjes huisjesmelker. Tuurlijk. Die oude mens die is afkneep. Waarschijnlijk ook een fout was in de oorlog. Ja, bij de storm. Geld versmegen voor de belasting. Bah, wat een mentaliteit. Ja, ja, ja. En jij wou nou het geld teruggeven aan die oude mensen en de belasting? Misschien, mm -hmm, misschien, Ja, daar heb ik hem opgevoed. Oh, Rully. Een Peak night in kelle varen. Huh? Jullie hadden bij het leger de zaad gewotten. Hou toch een keertje je klep droog, komiek. Nou, vertel ook, jongen, waar is die doos? Vertel het hier maar, je vader. Ja, lieve lieve ben vader ben is benieuwd. Pa, pa, ik weet het niet meer. Het is... Het is één zwart gat... Mijn herinnering is weg. Maar denk er toch even na, jongen, denk. Daar raken we juist de zwakke plek. Waar werd jij ook alweer opgepikt. Waar liep je naartoe toen de hele primse Marij achter je broek zat? Broek, broek, broek, ja, ik weet dit veel. Wacht even, wacht even, wacht even. Ik, ik weet iets om zijn geheugen op te frissen. Ik laat mij zo niet martelen, bloedhond. Hoewel een flinke schop, dat hem wel eens helpen. We, we spelen het na. We spelen de rechtszaak na en leiden hem als het ware terug in de herinnering naar het punt van de arrestatie, zo zijn. Wat een rot idee. Ik voel toch meer voor die schop. Proberen, proberen! Niet doen, Peek, mijn jongen. Die slijmbal eist natuurlijk gelijk de doodstraf. Dat zou toch vreselijk zijn? Dank je, pa. Nou? Nee, dan komen we. Nee, wacht nou. Dan komen we nog niet te weten waar die dood staat. Vreselijk! Oh, hartelijk dank. Nee, nee, ik voel er wel wat voor. Ja. Ik ben de rechter. Jij bent een vrouw, Tozzi. Die zijn geen rechter. Oh, nee. Nee. Zijn ze er stom voor? Ik las laatst van iemand dat hij zei... Er zijn te veel oude mensen. Oh, diepe kronkel. Ja, maar ik moet zeggen... In één geval heeft hij gelijk gehad. Huh. Ik ben de rechter. Laat me nou even denken. Ik ben de getuige. Je wel melken? Ja, daar kan ik in komen. En ik? Wat mag er van mij over dan? Nou, we zoeken nog een juffrouw van de retirade. Terwijl. Ik, ik heb een advocaat nodig, pa. Nou, dan mag je wel gaan bellen. Voordat het spul begint. Nee, ik bedoel dat jij mijn advocaat bent. Top. Goed. Nou, dan open ik de zitting. Ede eh, eh, lachbare, leen mij uw oor. Kijk maar uit, Toastie, gozer gaat nooit meer terug. Deze ploert, deze infame bloedzuiger, Denkt gij om uw woorden? Ja, kan ik het anders zeggen? Hij heeft mij beroofd. Kletchoek, mijn jongen had niks bij zich. Mijn jonge, cliënt. Heb je het er gemeen? Hoor je nou, mevrouw, de is word ik nog beledigd ook. Peek is je cliënt, pa, je klant, zal ik maar zeggen. Precies, hij had niks bij zich. Nou, wat kan hij dan doen? In mijn huis, Ganseborden? Op op bezoek. Dat was het. Hij kwam gezellig even langs. En hij kent me niet eens. Zou hij je niet kennen? Je woont al jaren in zijn huis. Mag je dan alsjeblieft eens een keertje bij jou op bezoek komen? Ah, je bent de advocaat van Peek, niet de oh. vader. Het tep geen zin, jongens. Ik, ik herinner me nog niks. Je hoort het, ouwe. Speel nou toch even mee. We moeten Peek helpen. Nou, eet al achtbare, mevrouw. Hij is schuldig. Maar waar is de poen? Verdachte. Waar heeft gij het geld gelaten? Kom op nou, Peek. Nee, nee, nee, nee, nee. Hij heeft geen geld, geloof het nou. Deze man. Dat is een jongen bijna nog. Kan die stelen van een ander? Het antwoord is ja. Ja, ja, ja. En ik kan het weten, want ik ken. Het is een wees. Door zijn moeder verlaten. En zijn vader is gestorven. Terwijl hij probeerde. Een natte drenkeling uit de gracht te halen. Arme man, arme held. En deze misdadiger. Dit onguren creatuur. Dat een product is zijn eigen omstandigheden. Zo is het wel genoeg. Wilt u veroordelen? U, die is opgegroeid in luxe. Die alles hebt gehad. Wat hij moest missen. Dit klopt niet, dit stinkt. Je stinkt zelf oliebal. Stilte! dat. Ik. Ik, een eerzaam burger, is bestolen. Wat denk jij in 4045, bunkerbouwer? Hoe kom jij in je zwarte geld? Nou, je hmm. wordt nou wel erg grof, houden. De waarheid moet boven tafel. Als jullie niet ophouden met die ruzie, veroordeel ik jullie allebei den tot honderd gulden boeten. Nou, dat wordt helemaal mooi. Ah, Therese, hou je eraan buiten. Wat denk jij met die doos zwart geld? Niks zwart, alles eerlijk verdiend. Hij liegt. Je liegt zelf. Geitenkop. kop, fret erop. Zeg, zal ik je eventjes weer eens naar buiten keren, hè? Is het nou afgelopen? Anders sluit ik de zaak. Hoor haar, ze lijkt Toon wel. Toon. Ik heb hem eigenlijk nauwelijks strand. Ik was bij Toon. Wat? Ik, ik, ik was naar Toon gevlucht. En daar ben ik gepakt. Bij Toon? In het café? Dat, dat, was het. Daar zat ik. Ik, ik verklaar deze zitting voor gesloten, dacht ik. Jongens. Was... Zut, mevrouw. Toon. Nee maar kijk allemaal. De hele koninklijke familie. Waar heb ik dat dan te danken? Maar mijn persoonlijkheid kan het niet zijn. Is Fokke er niet? Ja, die komt zo. Die is uh, achterop geraakt bij het hollep. Oh, dit is er een andere hand. is thuis het bierhoofd. Zeg, uh, Toon, kan jij je nog herinneren dat ik ben opgepakt? Zeg, je kan me net zo goed vragen of ik me kan herinneren of ik een borrel heb ingeschonten. Nee, maar hier, dat ik hier ben opgepakt. Ja, hier. Zonger, jonge, jonge ze zomaar kraken, zeg, Loop je eerst je long uit je laag, kom je bij dit radcafé en... ...wil ik naar binnen gaan, valt die hele berg doos over mij. Ja, ja de vadersman, die komt morgen pas. Geef ik hem doodschop tegen die kartonnen kringen? breek ik bijna mijn voet? Ja, maar het maar. Luister, Toon. Zeg die oude snurken in die dozen te rollen. Ja, hou me door, zou je bedoelen. Die keer dat ik hier ben opgepakt door de politie. Die zoekt naar flesje en een andere rotzooi waar die nog wat op kan vangen. En die breekt hij daar regelrecht in jou natuurlijk. Ja, precies. Het spaart mij de moeite van het zoeken. Zeg, Pekers, we ze, nou hier toch wat zorgeloos blijven kleppen? Lust ik net zo goed op een Ja, en een glaasje bier. Ja, toch, toch, voor het redden. Toon, Toon. Noem maar een borreltje. Luister. luister. Ah, ik heb het wel gehoord. Een vermoedje, een piltje en een jongen. Nee. Maar luister, Dat zei je ze toch? Nee, ik ben hier opgepakt, hè. En toen heb ik hier... Drink jij zelf niks? Heb ik hier iets gedaan waar, waar ik nu wat spijt van heb. Ik kom zo bij je, ome kopers. Even hier afmaken. Kan je dat toch herinneren? Dat hij denkt deed waar jij spijt van kreeg? Ja. ja meerdere keren. Dan zou je me dat nog vragen. Ik bedoel, Trace staat er erbij. Dat bedoel ik niet. Wat bedoelt hij dan? Ik ben in 66 opgepakt hier. 66? Dat is in een stenen dijkwerk. Nou, dat weet ik echt niet meer hoor. Sorry, ik moet even naar mijn kopen. Ik heb geen zin. Maar ga je naar naartoe? Naar huis, naar ja, de En ik krijg toch een beeld. Ik heb pijn in mag op. Volgens mij heb Toon die doos gevonden en achterover gedrukt. 66. Was dat niet het jaar waarin je een nieuwe auto kocht? Weet ik veel. Ik begrijp ook niet waarom ja. je het café bent ingevlucht. Daar zijn veel mensen. Maar hoe kun je daar nou een doos voor stoppen? Die wordt toch altijd gevonden? Ik heb hem ook niet in het café verstopt. Maar dan... Ik, ik heb dat zwarte gat. Je moet in jezelf teruggaan, Peek. He? Je moet jezelf in trance brengen. Teruggaan naar het jaar 66. Denk me te pletten, maar... Het enige wat ik aan kan denken, dat is die grote doos met dat geld. Wacht, wacht, ik zal je halen maar Ga liggen. Ah, nee, ga nou even liggen als Harry je manier weet om je te helpen. Zo, ontspan. De, ga je doen, niet helemaal liggen. Ontspan. je voelt je eigen helemaal ontspannen. Loom en zwaar wordt u. Wat heb jij? Ja, dat heb ik van een cassettebandje, voor als je niet kan slapen. Nou, werk nou even mee, joh. He? Als je ontspannen bent, dan raak je vanzelf in trance. Ontspan, loom en zwaar uw oogleden. Daar vallen zij dicht. Ontspan de schouders en denk niet meer. Denk niet meer. Hij moet toch juist wel denken? Psst. Uw gedachte is één grote witte ruimte... Verder is er niks. Niks om uw zorgen over te maken. Hij is in slaap gevallen. Het is me gelukt. Ik kan het. Ik kan mensen in slaap krijgen. Nou, dat is bij peek zo'n van kunst niet. Die valt nog in slaap. Het terwijl... is me gelukt. Ja, maar waar die dood zit weten we nou nog niet. De kelder. Huh? Wat? Ik droomde net dat ik in de kelder zat. We hebben helemaal geen kelder. De kelder van Toon. Want... Daar zat ik. Daar had ik me verstopt. En die doos ook. Jongens, jongens. Ik moet jullie iets vertellen. Ik heb hypnotische gaven. Hartelijk gefeliciteerd. Zeg, er lag allemaal rotzooi en dozen. En daar heb ik het tussen verstopt. En, en, en, en dat ligt dat met een vullersbak. Oh. Ik heb mijn zwager in slaap gebracht en terug laten gaan in de tijd. Stel je niet aan. Ik heb gewoon een trucje gedaan. Kom, Trace. Dat die niet door Harry, ga je niet mee? Nee. Nee, ik moet hier even van bekomen. Nee, dat weet ik. Ik zei dat is de oude Prins Hendrik geweest. Pa! Die kwam die tijd. Te... Pa! pa! pa! Hey, jongen! Wat? wat die vrouw is ook... nee, ja. ik, nee, ik ben moet. Pijt, je... jongen! jongen ik moet je wat vertellen. Je pa. komt net op taart. We hebben een reuze feest. Iedereen gratis drinken. Ik moet je... van toon hoor. Maar van die oude vieze door. Ga maar nou even je klep, man. Ik heb een belangrijke ontdekking ik, hij gedaan. Hij zat net te dus stranen in die dozen van toon, weet je wel. Yes. heb je zo'n pak geld gevonden? Zo'n pak in een of andere doos? Wat het die. Nee, hij heeft zo'n bakgel. Nee, zo'n bakgel. Het is toch een aardigste maaggelaar. Altijd heb ik een ander liever. Ieder één vrij drinken, jongen. Ik heb al een stuk in mijn kracht. Oh nee. Wat is dit, jongen? Je wordt helemaal wit. Wat heb jij nou opeens? Kan je nog steeds niet herinneren wat jij je buiten hebt Nee. Hij je ah, Nee, ik weet het nog steeds niet. Ik zou die doos niet terug kunnen vinden als zou ik erover struikelen. Kom op, kom op, vanavond is het feest. vanavond is het feest. Let dat borreltje. Nee, nee, dankjewel. Geef mij maar, maar een slag met de hamer. U had geluisterd naar de brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling. Peek werd gespeeld door Piet Reumer, Drees zijn vrouw door Tonny Huurdeman, Harry Sakko van der Maden, Toon Ab Abspoel en Fokke werd gespeeld door Johnny Kraaikamp Senior. Technische realisatie Ben den Hartog, regie Hero Muller.